5 uur. Dit is Radio 1 met Tim Overdiek. Met straks in het NOS Radio 1-journaal Sophie in het Veld van D66. Zij kreeg het Europees Parlement mee tegen de afluisterpraktijken van de Amerikanen. En wat betekent de uitspraak van de rechter voor de Nederlandse jihadgangers? Dat straks nu eerst het NOS-journaal Renate Evers.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 Henk Westbroek wordt geen burgemeester van Utrecht. De zanger en presentator is door de benoemingscommissie afgewezen. Westbroek zou volgens de commissie niet uit burgemeestershout zijn gesneden. Eerder zat Westbroek in de lokale politiek voor leefbaar Utrecht. Onder de inwoners van de stad was hij de populairste burgemeesterskandidaat. Westbroek zegt dat hij al weet wie dan wel burgemeester van Utrecht wordt. Jan van Zanen, de huidige burgemeester van Amstelveen.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 Haagse agenten hebben vorig jaar in totaal 663 keer geweld gebruikt. In 19 gevallen was er volgens leidinggevende sprake van ongeoorloofd geweld. De cijfers zijn door de politie beschikbaar gesteld... na een uitzending van Omroep West. Oud-agenten en slachtoffers vertelden in een reportage... dat de Haagse agenten racistisch zijn. Vooral buitenlandse arrestanten zouden geïntimideerd en mishandeld worden. Een Haagse politiewoordvoerder over het besluit om de cijfers te openbaren. Het gaat mij vooral om dat... dat, dat het publiek in Den Haag, de bewoners van Den Haag... recht hebben op de feitelijke weergave van het geweldsgebruik... door de politie enerzijds en wat als politie als geweld ontvangt. En wij vonden dat die beeldvorming... met name door de lokale omroep recht werd aangedaan. De emoties rond het debat over Zwarte Piet lopen soms hoog op. In het Groningse Hoge Zandzappenmeer... wilde een stichting Sommige Pieten een andere kleur geven... maar dat plan is na fel protest afgeblazen. Een woordvoerder van de stichting tegen RTV Noord. Uh, wij hebben heel veel uh, mail binnengekregen en telefoontjes. En die uh, waren voor het grootste deel ja, toch heel erg negatief. Tot en met het uitmaken van NSB'er tot SS'er. Het Sinterklaasfeest in Hoge Zand-Sappemeer is bedoeld voor minima. Er zullen nu alleen zwarte pieten te zien zijn. Het weer, af en toe buien en er staat een stevige zuidenwind. Vanavond klaart het op. Morgen is het droog en schijnt de zon flink en de wind neemt langzaam in kracht af. Het wordt dan zo'n 16 graden. Vrijdag gaat het enige tijd regenen en ook het weekend verloopt wisselvallig. De verkeersinformatie bij de ANWB, Wijnandsman. De meeste vertraging zien we nu in het midden en zuiden van het land. Toch is het een vrij normale avondspits. Op de A16 is het wel wat drukker dan gebruikelijk. Van Breda naar Rotterdam. Daar staat tussen knooppunt Zonzeel en de randweg van Dordrecht 7 kilometer fieden. Het loopt daardoor ook vast op de A17 vanuit Roosendaal. Voor knooppunt Klaverpolder 6 kilometer. Op de A16 naar het zuiden ook een wat langere dagelijkse fieden. Tussen Hendrik de Ambacht en de randweg van Dordrecht 7 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd op de A28, Amersfoort richting Zolle, tussen het Harde en Wezep, 8 kilometer file. De rechte rijstrook is dicht. Een upgrade krijgen voelt altijd goed. Yes! Maar is vaak van korte duur. Een upgrade van BMW, daar kunt u van blijven genieten. Oh, yes, yes, yes! Yes! Ja, dit gaat nog wel even duren. Zo krijgt u nu tijdelijk op de BMW 1 m 3 serie een upgrade van business naar een executive uitvoering.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 Daarom bieden wij u met Zonzoekdak zonnepanelen zonder zorgen. Een mooi pakket panelen voor een uitstekende prijs. Natuur en milieu regelt alles. Dus ga voor een aanbod op maat naar zonzoekdak.nl. Dag winkelier. Je wilt het allersnelste internet voor 30 euro. Onze advies als UPC Business? Ga naar Telvoort Zakelijk. En check dan upcbusiness.nl. Zoekt u zonnepanelen zonder zorgen? Ga voor een aanbod op maat naar zonzoekdak.nl.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 7 over 5, goedemiddag, 1700 vaatjes radioactief afval. Wat doe je ermee als het al jaren is opgeslagen... en toch een keer echt moet worden opgeruimd? Straks contact met de kernreactor Petten, waar dat afval ligt. Een ander sluimerend schandaal met een giftig smaakje... het afluisteren door Amerika. De Amerikaanse minister van Kerry van Buitenlandse Zaken... probeerde dat afluisteren te rechtvaardigen. Het security van onze citizens in today's de wereld... is een heel complexe heel moeilijke een taak, maar het Europees parlement wil maatregelen. Straks contact met Brussel. We beginnen eerst in Rotterdam, waar vanmiddag die uitspraak was van de rechtbank. Want wat bleek? Het voorbereiden van een jihadreis... zoals het kopen van een vliegticket, is strafbaar. Twee Nederlandse Syriëgangers zijn daar vanmiddag voor veroordeeld. Het was voor het eerst dat een rechter hierover een uitspraak deed. Robert Bas, onze justitiespecialist. Robert, wat betekent deze uitspraak voor justitie? Ja, justitie betekent dat iedereen van wie wordt vastgesteld zeg maar, dat ze van plan zijn om naar Syrië te reizen, om deel te nemen aan het jihad en daar ook daadwerkelijk actie voor onderneemt. Zoals je zegt, het, het kopen van een ticket, het inzamelen van geld, dat die mensen nu vervolgd kunnen worden in Nederland. Dat dat een beetje een dam wordt opgeworpen tegen die stroom jihadreizigers. Maar het gaat verder dan dat. Want je weet, een, een, een honderdtal jongeren uit Nederland vechten inmiddels. Of zijn inmiddels in Syrië, nemen deel aan die strijd. En die mensen, als ze terugkomen naar Nederland... kunnen net uh, als degenen die willen vertrekken... het openbaar ministerie aan de deur verwachten. En het openbaar ministerie zal die mensen ook willen gaan vervolgen in Nederland. En dat zal dan ook gaan gebeuren. Dat is voldoende munitie voor justitie om te zeggen... Dat met deze uitspraak in de hand kunnen we die mensen die terugkeren... of al teruggekeerd zijn, gaan aanpakken? Ja, je merkt een soort een blije stemming bij het Openbaar Ministerie van ze hebben nu een juridisch handvat om deze mensen aan te pakken. Ehm, degene die we spraken vandaag, officier van justitie, zeiden ook al, ja, er lopen ook al onderzoeken, we zijn er al mee bezig. Dus reken maar dat we bij een aantal mensen zullen aankloppen en dat we ze zullen gaan proberen voor de rechter te brengen. Is bekend Robert hoeveel Nederlandse jihadstrijders er zijn? Nou ja, de, uh, uit, uh, in de kringen van inlichtediensten... wordt het aantal van honderd genoemd wat uitgereisd is naar, naar Syrië. Dat, die zouden naartoe zijn gereisd. We weten dat van een zestal mensen dat die om het leven zijn gekomen. Dat die daar gesneuveld zijn. en uh, gaan, De eerste uh, jihadgangers zijn ook terug in Nederland. Hoeveel er zijn, dat weten we niet exact. Uh, het, uh, ja, hoogstens enkele tientallen. Maar waarschijnlijk een lager aantal. Maar die zijn dus al terug in Nederland. Nou, daar heeft het oude ministerie nu de mogelijkheid om die op te gaan sporen. We merken ook wel dat ze eigenlijk goed zicht hebben van wie dat zijn, waar ze zijn. En met de uitspraak van vandaag in handen, eh, nou ja, zal het openbaar ministerie ook actie gaan ondernemen. En dan zal justitie ook ongetwijfeld gaan kijken naar beelden die vandaag opdoken op YouTube. Eh, nieuwe beelden van Nederlandse jihadisten in Syrië. Ze praten tegen hun familie, maar er zit ook uitleg in waarom ze daar zijn. Laten we even luisteren. Het is eenmaal een feit dat er geen vrijheid van meningsuiting is. Daarom moesten wij zo stiekem... Ondanks dat wij alleen het goede willen, worden wij gezien als terroristen. En vandaar dat wij, de AIVD zit op ons hielen, waarom, weten we niet. Robert, je hebt dat ook gezien. Hoe geloofwaardig is dit verhaal? Ja. Nou ja, wat je dus wel ziet is dat iedereen wel beseft nu van dat in Nederland Nederlandse problemen kunnen verwachten in het openbaar ministerie. Dat is inderdaad goed in de gaten gehouden worden door de AIVD. En wat je ziet is dat degenen die teruggekeerd zijn, met een paar mensen hebben we contact gehad, die zeggen allemaal ja, maar we hebben niet gevochten. Nee, we hebben dekens uitgedeeld. We zijn humanitair bezig geweest. Ook deze mensen in het filmpje, dat uh, iemand uit Soetemeer en uh, een Nederlandse moslim van Bosnisch afkomt, zeggen van nee, we hebben natuurlijk niet gevochten. We zijn onze broeders aan het helpen in Syrië, want die hebben het heel erg Waar, nou, je kan misschien nog wat verhaal herinneren. Vorige week, de, de Vlaamse jongen Jojoen... die terugkeerde naar Nederland... die ook vertelde van nee, ik heb dekens uitgedeeld. Ben die aan het front geweest? Dat doen ze natuurlijk ook wel met opzet... dat verhaal vertellen. Want ze willen natuurlijk helemaal niet... dat ze dadelijk maar terugkeer in Nederland... Uh, uh, gearresteerd worden en voor de rechter worden gebracht. Robert Bas, dank je wel. Het verdrag tussen Europa en de Verenigde Staten... om bankgegevens uit te wisselen, wordt opgeschort. Uh, het Europese parlement stemde hier vanmiddag over... als signaal tegen het afluisteren van de Amerikanen. Initiatiefneemster Sofie in het veld. Goedemiddag. Goedemiddag. Europarlementariër namens D66. Wat voor signaal geeft het parlement hiermee af in Europa? Um, nou, ja, allereerst wil ik even zeggen... het wordt nog niet opgeschort. Het Europese parlement heeft vandaag... Uh, uh, een oproep gedaan aan de commissie en de raad... dus de lidstaten, om het op te schorten. Uh, omdat wij zeggen, ja, wij hebben een, een verdrag gesloten... met de Amerikanen over het doorgeven van bankgegevens. Hè. Daarmee hebben we, zeg maar, de voordeur geregeld. En wat zien we vervolgens? Uh, de Amerikanen, die hebben vermoedelijk ingebroken in die service... of zeggen in ieder geval dat ze het recht hebben om dat te doen. Dat is net alsof ze de achterdeur wagenwijd openzetten... en daar alles wegkomen komen halen. Nou, wij hebben gezegd, als wij een akkoord hebben... Eh, dan kunnen we dit soort dingen niet accepteren. Dat akkoord moet opgeschort worden. Eh, gaat het Europese parlement hier dan allemaal over? We gaan er niet over. Wij moeten wel instemmen als zo'n akkoord gesloten wordt. Maar als het een keer gesloten is, dan kunnen wij het niet zelf terugdraaien. Maar het is wel een heel sterk politiek signaal. En, uh, maar een tamelijk hol nou, het, is, nee, het wordt lastig voor, uh, voor de regering en voor de commissie om uit te leggen waarom ze hier geen gehoor aan zouden geven. En je ziet ook dat he, de publieke opinie is eigenlijk heel negatief over al dat afluisteren. Uh, de NEC die gewoon inbreekt in al onze computers. Uh, he, we moeten gewoon weer terug naar een situatie waarin dit soort dingen gewoon goed wettelijk geregeld zijn en transparant. Nou, het Europees Parlement luistert uh, naar wat mensen zeggen. Uh, wij hebben dat signaal afgegeven. Uh, en ook Kijk, in de toekomst uh, is het parlement ook nog nodig... om he, als er andere internationale verdragen gesloten moeten worden. Dus ik denk dat wij nu ook wel gaan kijken... van ja, wat, wat doen de commissie en de Raad eigenlijk met, uh, met ons standpunt? He, op het moment dat wij onze steun voor zo'n verdrag intrekken... Uh, gaan we er ook vanuit uh, dat ze daar gevolg aan geven. Ja, want stel dat dat verdrag voor de uitwisseling van die bankgegevens... tussen Amerika en Europa wordt opgeschort. Welke gevolgen heeft dat? Hoe ga ik dat bijvoorbeeld merken als EU-burger? Nou, niet heel erg. Kijk, het is natuurlijk zo dat de Amerikanen dus via de achterdeur sowieso toegang hebben tot die gegevens. Dus uh, het is niet zo dat dat uh, ineens ophoudt. Hè. Er zijn mensen die uh, wat paniekerig roepen van ja, uh, dan zijn we ineens niet meer veilig. Nou, dat is echt, uh, dat is echt onzin. Um, maar het is wel zo dat als wij zeggen wij vinden dat in een democratische samenleving uh, persoonsgegevens gebruikt moeten kunnen worden om uh, criminaliteit te bestrijden of terreur te bestrijden. Dan moet je daar gewoon goede regels voor hebben uh, en dan moet iedereen zich daaraan houden. En als wij uh, dat bijvoorbeeld afspreken met onze bondgenoten en vrienden de Amerikanen. Uh, dan mogen we er ook van uitgaan dat zij onze wetten respecteren... en dat ze de verdragen respecteren. Maar Mevrouw Intveld, als ik het goed begrijp, is het één. De regeringen kunnen dit, uh, deze wens van het Europese parlement... dus na zich neerleggen, en we dan wel het uitleggen... maar ze hoeven zich daar niet aan te houden, want het verdrag is gesloten. En u zegt ook de Amerikanen kunnen het op een andere manier toch ook wel krijgen. Wat is dan... De stap die vandaag wordt gezet. Nou ja, maar ja, goed. Het Europees Parlement is de enige Europese instelling die zich hierover uitspreekt. Kijk, als ik luister naar bijvoorbeeld de Nederlandse regering... de ministers Opstelten en Plasterk. De, de server van dat bedrijf dat, dat die bankgegevens heeft... die server die staat in Nederland. Uh, het is nogal een ernstige zaak als een ander land... dus inbreekt op IT-infrastructuren in Nederland... Wat zeggen opstelt en plasterk? Nou, um, uh, er is een ambtelijke werkgroep van de Europese Commissie. En uh, die heeft aan de Amerikanen opheldering gevraagd. En als we dat krijgen, dan is alles oké. Okay. Daar gaan ze van uit. En het is eigenlijk alsof ze zegt, ja, we vragen aan de Amerikanen, hebben jullie ingebroken in die server? En dan zeggen de Amerikanen nee en dan is alles oké. Okay. Het Europees Parlement zegt dat is absoluut Onvoldoende. Op deze manier kunnen we niet de rechtsstaat en de burgerrechten beschermen. Er moet een diepgaand technisch onderzoek komen, een soort forensisch onderzoek in die computers van wat is daar precies gebeurd. Het is echt niet voldoende om aan de Amerikanen op hun padvinderserewoord te vragen of ze wel of niet hebben ingebroken. En dat is gebleken. En Vandaar dat dit signaal wordt afgegeven dat het Europa ja. wat u betreft in ieder geval ernst is. We gaan afwachten wat de reactie gaat zijn vanuit Washington op deze stap vanuit het Europees parlement. Sofie in het veld namens D66. Dank u wel. Dit is tot half zeven, het NOS Radio 1-journaal. Historisch radioactief afval van de reactor in Petten wordt de komende jaren afgevoerd. Het gaat om ongeveer 1700 vaatjes die sinds de jaren zestig zijn ontstaan. Petra van Sazen van de kernreactor in Petten, goedemiddag. goedemiddag. Goedemiddag. Historisch radioactief afval, wat is dat? Uh, dat is afval wat is ontstaan uit de operatie van de reactor en ontstaan uit onderzoeksactiviteiten. Dus daarbij moet u denken aan uh, gereedschap, rest, materialen van onderzoek, laboratorium, kleding, etc. En uh, dat ligt al jaren daar en dat wordt ergens bewaard. Hoe moet ik het zien? Ja, we hebben hier uh, op de locatie in Petten hebben we een uh, speciaal daarvoor gebouwde uh, waste storage facility, zoals we dat noemen. Um, en die is... Uh, ...tegelijkertijd met de reactor opgeleverd om uh, op veilige wijze dat uh, radioactief afval op te slaan. En die is eigenlijk gebouwd om dat jarenlang te doen. Oké, okay, want we hebben dus niet te maken met het afval dat vrijkomt bij de productie van de reactor. U bedoelt wat op dit moment vrijkomt? Mm -hmm. uh, wat op dit moment vrijkomt, dat, gaat, uh, dat wordt al gewoon afgevoerd naar de COVA. Waar naartoe, pardon? Dus het gaat echt om uh, historisch materiaal hebben we het over. Oké, okay, en waar wordt dat dan daar afgevoerd? Uh, dat wordt, uh, we hebben een, als Nederland we hebben een centrale opslagvoorziening voor radioactief afval. En die staat in Vlissingen. En daar wordt het allemaal naartoe afgevoerd. En als we, over, is... dit, want als we ja. over dit afval praten, dat is historisch radioactief afval, 1700 vaartjes. Wat, wat voor stralingsniveau heeft dat afval? Uh, dat varieert, uh, maar als je naar de internationale normen kijkt, dan hebben we het over laag- en middelactief afval. En wat betekent dat? Dat zegt mij namelijk niks als leek. Um, nee, nou, dat je er niet te dichtbij moet komen. Dat je het vooral niet aan moet raken. En dat maakt het ook een wat complexer project. Um, ja, je, kan dus, je moet dus alles op afstand doen. Want, dus 1700, ook alles in. want 1700 vaatjes, hoe moet ik dat dan zien? Hoe gaat dat als straks naar de definitieve plek waar het uh, wordt, uh, wordt afgevoerd? Nou, We gaan dat eerst uh, scheiden en sorteren in onze loodcellen. En vervolgens wordt dat in... Uh, weer in vaatjes verpakt. En die vaatjes die gaan in speciale transportcontainers. En die gaan op vrachtwagens naar Zeeland. Wanneer gaat dat gebeuren? Uh, dat scheiden en sorteren is dus inmiddels begonnen. En de eerste transporten voor het lager actief afval zijn al geweest. En voor het hoger actief afval, dat uh, gebeurt vanaf 2015 tot 2017. En daar gaan we straks helemaal niks van merken. Dat gebeurt op een veilige manier, s'nachts. Uh, uh, op een manier waarop we in ieder geval geen zorgen hoeven te maken. Nee, precies. Dat, uh, dat gebeurt inderdaad op een veilige manier. Die transportcontainers zijn er speciaal voor ontwikkeld. En uh, ja, dat is dus gewoon een wijze, dat is gewoon een reguliere wijze. Weer wat geleerd. 1700 vaartjes sinds de jaren 60. Historisch radioactief afval met een definitieve bestemming. Dank u hartelijk Petra van van Pitten. Graag gedaan. Tot ziens. We gaan het samen, bijna weer. Bij. Waar staan nu de files? Op de A16, want daar is een ongeluk gebeurd van Breda naar Rotterdam. Voor de randweg van Dordrecht 9 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Het loopt daar ook vast op de A17 vanuit Roosendaal. En op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Daar staat maar liefst 12 kilometer tussen Epe en Wezep na een ongeluk. Maar de weg is daar wel weer vrij. Het is tien voor half zes. We gaan naar Zwolle, want die discussie over de Zwarte Piet... die wordt ook daar gevoerd, zoals overal in het Nederland. Ieder, iedereen heeft er een mening over. Moet Zwarte Piet zwart zijn, minder zwart... of misschien wel helemaal niet zwart? Josephine, we horen wat kinderen. Uh, ik neem aan, dat je met wat oudere mensen gaat praten. Staan die open voor verandering? Nou, dat valt een beetje tegen. Ik sprak net een uh, mevrouw die de, uh, de intocht organiseert, de Sinterklaasintocht hier. En die zei uh, onzin, uh, niks verandering, niet nu, niet over vijf jaar. Blanke vla is blank en Zwarte Piet is zwart. Dus dat was uh, redelijk duidelijk. Maar uh, hier is een meneer met een kinderwagen. Goedemiddag. Wat, wat vindt u uh, van de hele Zwarte pieten discussie? Ik ben er wel mee eens dat je daar uh, voorzichtig mee moet zijn. Uh, we hebben toch uh, een verleden, hè? Koloniaal gezien. Dus, uh, en ik denk toch dat je daar uh, zeker uh, gevoelig voor moet zijn. Ja. Wat gaat deze discussie, denkt u, veranderen in de toekomst? Uh, ik hoop dat uh, een stukje erkenning. En heel concreet, als we kijken naar Zwarte Piet. Ja. Bestaat die nog over een paar jaar? Uh, ik denk het niet. Ik denk dat dat uh, een stukje folklore is. Koloniale folklore waar je... Uh, waar we ja, misschien ook wel vanaf moeten. En wat krijgen we dan in de plaats? Wat gekleurde pieten of gewoon helemaal geen pieten? Wat mij betreft uh, gekleurde pieten. Ja, ja. ja hoor, wit, zwart, uh, homo. Uh. Maakt allemaal niet uit inderdaad. Dat, uh... Dank u wel. Oké, okay, graag gedaan. Intussen loop ik even de feestwinkel binnen. Want ze verkopen hier uh, pietenpakken. Goedemiddag. Goedemiddag. Pietenpakken hebben jullie. Ja, nog niet maar mee. Hier, wat is dit eigenlijk? Dat zijn de, de ledenhozen voor het Oktoberfest. Oh ja, dat is dus, eerst nog... Dat is uh, momenteel nog bezig. We lopen een beetje ten einde. Ja. En uh, ja, We zijn hier inderdaad uh, de Sinterklaasafdeling. Achter in uh, de winkel. Ja. Ik zie het. Het uh, dus De spullen. is vol. Precies. Zelfs uh, de trap op naar boven hebben we nog uh, veel meer hangen. Uh, Even kijken, wat hebben we hier allemaal? Pruiken. Pruiken. De, de hoedjes. Natuurlijk, de de sponsjes. Schmink, ja. En dit zijn en binnen, de pakken, natuurlijk. Dit zijn de pakken. En, ja, goed, dit is inderdaad een, 50 uh, euro, en wat krijg je dan allemaal? Een, uh, een, een pak, de broek, het hoekje, uh, hoedje. Uh, met de veer, natuurlijk. Ja, en ja, goed, dat uh, verschilt natuurlijk heel erg uh, uh, qua prijs, natuurlijk. Het verschilt tussen 30 euro tot een, uh, 150 euro heb je pakken. Oké, okay. uh, en hoe gaat het met de verkoop? Uh, ja, is, uh, dus ik ben hier natuurlijk van, uh, vanwege de discussie. Ah, kijk. Ja, uh, Zo'n vermoeden had ik al. Maar uh, uh, ja, dat gaat goed. Dat gaat uh, uh, juist de goede kant op. Oh. Uh, Sinterklaas is nog niet eens in het land. En uh, ja, de, de, de orders op de webshop lopen al binnen. Dus uh, daar gaat de, echt de goede kant op. Het is niet zo dat mensen door die discussie misschien ook zich even gaan afvragen van... vinden we het nog wel zo leuk? Nee, juist, juist niet. Uh, er zijn uh, acties uh, momenteel gaande, zelfs op Facebook, hier in de uh, regio van Zwolle. Ja, dat hoorde ik. Dat, uh, uh, om juist een uh, ja, soort uh, actie uh, te regelen: dat men juist in pakken uh, naar de optocht gaat komen. als Zwarte Piet, om uh, de Zwarte Piet te steunen. Om een statement te maken. Precies. Ja, inderdaad. En, uh... Dat is een goede business voor jullie. <laughs> ja, absoluut, absoluut. We hebben maar gelijk uh, 10% korting bij je overheen gegooid... als we het op de webshop bestel bestellen. Kijk. Dus uh, nee, dat uh, hey, gaat de goede kant op. Dat zie ik hier ook. Ik haal het even van, de, van het rek af. Een, uh, een pruik voor een meisjespiet. En dat is een meisje die eigenlijk niet zwart gesminkt is... maar alleen een paar vegen op de wangen heeft. Ja, ja dat klopt. kinderen willen natuurlijk allemaal uh, zelf ook graag uh, zwart piet zijn. En uh, ja, goed... Een paar veegjes gaat uh, ja. het paard, uh, lijkt mij. Denkt u dat deze discussie iets gaat veranderen in de toekomst? Uh, ja, ik, ik, ik denk het wel. Ik denk dat het wel dingen gaat veranderen. Uh, zelf hoop ik wel inderdaad dat Zwarte Piet dus wel blijft. En ik denk ook wel dat hij wel zwart zal gaan zijn. Maar inderdaad, wellicht in een iets andere rol. Uh, misschien dat hij uh, iets meer na Sinterklaas komt. Dus uh, wellicht uh, wel op het paard na Sinterklaas uh, ook... Uh, uh, ja, het dagbinnen binnen kon wandelen. Allebei op een paard. Ja, voorop in de opdracht Allebei. Zelfde hoogte. Interessant. Ja. Nou, bedankt even hiervoor. Uh, Tim, ik ga straks naar het Sinterklaas Museum... hier verderop in de straat. Ah, de historie. Misschien kan dat ons helpen... bij het vervormen van een eindmening. Hoewel, daar komen we waarschijnlijk vandaag niet aan toe. Tot later, Josephine. Verslaggevers, correspondenten... reportages en interviews. Tot half zeven op NOS Radio 1 Journaal. Fridays, ze duren en ze duren en ze duren maar voor. Van Bruce Springsteen. Het NOS Radio 1 -journaal. Sport. Juist, die toeter die hoort bij de Ronde van Frankrijk. Want vandaag in Parijs is het routeschema gepresenteerd van de Ronde van 2014. Jawel, volgend jaar. Het parcours telt vijf aankomsten berg op en maar één tijdrit. Welkom allemaal, goedemiddag. Goedemiddag. De nummer 6 uit de editie van dit jaar. Ik zou me zo kunnen voorstellen, want we bellen je op je vakantieadres in Portugal. De Tour de France van ja. volgend jaar. Daar wil ik nog helemaal niet aan denken. Nou, het is nog wel heel, heel ver weg natuurlijk. Zeker als je op dit moment nog met vakantie bent... en uh, nog niet eens in voorbereiding bent op het volgende seizoen. Maar uh, ja, dat... dat... Komt al snel weer natuurlijk. En uh, het is natuurlijk goed om uh, ja, nu al het parcours te weten. dan kun je daar uh, lang van tevoren uh, rekening mee houden. Precies. La laten we je even zweten. Want vijf etappes bergop eindigend. Is dat iets wat jouw lijf is geschreven? Ja, daar ben ik wel blij mee. Zeker. Dus uh, één, één meer dan uh, afgelopen jaar. En uh, goed, ik ben natuurlijk toch vooral een klimmer. Dus uh, ja, van die ritten zal ik het normaal gesproken moeten hebben. En uh, voor de rest is het denk ik ook een heel uh, ja, mooi parcours. Uh, heel afwisselend. Met de Kassaienrit uh, in het begin. En uh, ja, wat ook natuurlijk opvalt is uh, inderdaad maar één tijdrit. Ja, even over de Kassaienrit. Die is op 9 juli een soort Parijs-Roubaix. Maar dat vind je leuk? Nou, dat is Parijs-Roubaix. In principe niet echt mijn specialiteit. Of uh, <laughs> iets wat ik graag doe. Maar, uh, maar goed, ik denk wel dat het... Uh, ja, als je kijkt naar de, tour, de renners die daar rijden of die in klassementen uh, uh, gaan rijden, dat zijn natuurlijk geen specialisten voor, uh, voor Kassai. En dat, dat geldt voor iedereen. En ja, ik, ik kijk er op zich met, met een goed gevoel naartoe. Ik denk binnen de ploeg, uh, binnen België en waar verschillende renners die echt heel goed over gaan uh, zoals Laars Boom en uh, Sepp van Marken. Dus dat zijn renners ja, die, die, die mij die dag uh, hopelijk door uh, kunnen slepen. Ja, daar moet je toch van hebben dan. Hè? Want Prodom de organisator van de Tour, die zei van... ja, als je het noorden van Frankrijk rijdt... dan moet je over die kasseien. Waarop Chris Froome, de winnaar van dit jaar, zei van... nou, noem mij één renner die kasseien leuk vindt. Ja, die zijn er misschien niet heel veel. Kijk, dan kom je al snel bij, bij zo'n kante inderdaad. Of, of dan, uh, Jan Boom of van Marken, die ik net uh, noemde. Maar ja, ik vind wel dat het er gewoon bij hoort. Kijk... Uh, Natuurlijk, uh, ja, je weet nu al dat het een hele nerveuze en hectische dag gaat worden... met waarschijnlijk uh, ja, verschillende valpartijen en klassementsrenners die tijd uh, zullen verliezen. Maar goed, Kassei is denk ik ook gewoon een onderdeel van het wielrennen. En, uh, ja, voor mij mag dat best uh, één keer in een paar jaar in de Tour. En er is maar één tijdrit, zag ik in het schema van vandaag, in het slotweekend... over 54 kilometer. Dat belooft de spanning tot aan het eind van de ronde, denk je? Zeker, ja. Ik denk wel dat dat ervoor zorgt... dat uh, ja, dat daarvoor nog geen tijd is geweest dat de verschillen kleiner zullen zijn dan uh, ja, bijvoorbeeld het afgelopen jaar. En uh, ja, dat maakt, maakt het alleen maar mooi. Ik denk uh, dat er gewoon spanning is tot uh, normaal gesproken tot uh, ja, die laatste zaterdag voor Parijs. Dus uh, aan het strand, van of aan het zwembad, de rand van het zwembad in Portugal op je vakantieadres durf jij nu hard op te dromen van een podiumplaats? Uh, ja, ik durf er zeker van te dromen, ja, maar goed, zover uh, is het nog lijn niet. Ik wens je goede winterslaap, tot volgend jaar. Bauca Mollema, dankjewel. Dankjewel.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 De Italiaanse oud-premier Berlusconi moet opnieuw voor de rechter verschijnen, nu op beschuldiging van omkoping en corruptie. Hij zou in 2006 een senator hebben omgekocht om de regering van premier Prodi ten val te brengen. De senator zelf is in deze zaak veroordeeld tot 20 maanden cel. Hij had een bekentenis afgelegd in ruil voor strafvermindering. Hij kreeg geld aangeboden om met de oppositie mee te stemmen. Haagse agenten hebben vorig jaar in totaal 663 keer geweld gebruikt. In 19 van die gevallen was volgens leidinggevende sprake van ongeoorloofd geweld. Oud-agenten en slachtoffers vertelden in een reportage van Omroep West... dat de Haagse agenten racistisch zijn. Vooral buitenlandse arrestanten zouden geïntimideerd en mishandeld worden. De politie zegt dat de cijfers zijn vrijgegeven omdat de beeldvorming niet klopt.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 Een plan in de Hoge Zandsappenmeer om gekleurde pieten in te zetten... is na fel protest afgeblazen. De stichting die het Sinterklaasfeest wilde organiseren... kreeg doodsbedreigingen... en ook werden leden uitgescholden voor NSB'er en SS'er. Het feest wordt nu gevierd met alleen zwarte pieten. En de onderhandelingen tussen IKEA en FNV-bondgenoten over een nieuwe CAO zijn afgebroken. Volgens de bond toont IKEA geen enkel respect voor zijn werknemers. De meubelketen zou niet bereid zijn om te praten over de hoge werkdruk... en over het behoud van koopkracht. Het bedrijf wil niet reageren op het vastlopen van de gesprekken. De CAO van IKEA geldt voor 5500 werknemers in Nederland. En tot zover het nieuws. De verwachting krijgt u van Willemijn Hubert... Het is vandaag met een graad of 18 op de thermometer nog steeds vrij zacht. Wel trekken er regenbuien over het land waarbij soms ook kans is op onweer. En vooral in het noordwestelijk kustgebied staat veel wind, met soms ook windstoten. En het KNMI heeft daar ook een waarschuwing voor uitgegeven. Geldig voor de provincie Noord-Holland en ook voor de Waddenzee.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 Bijna je dan zwaar bij de ANW? Wat voor ANWB? Wat voor avondspits hebben we? Ja, het is toch een vrij drukke avondspits geworden, Tim, tegen de verwachting in. De meeste vertraging heeft het verkeer in het midden en zuiden van het land. Er zijn een paar ongelukken gebeurd ook op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de randweg van Dordrecht, 8 kilometer. Alle rijstroken zijn daar wel weer vrij. De A17 loopt het daardoor ook vast, vanuit Roosendaal. Voorknopend Klaverpolder, inmiddels 8 kilometer. Dan de A16 de andere kant op naar het zuiden... viel is dus ook vrij lang voor de randweg van Dordrecht 7 kilometer. Verder valt op de drukte op de A28 Amersfoort richting Zwolle. Daar gebeurde een ongeluk tussen Dalfrit Elspeth en Wees op 9 kilometer. Maar alle rijstroken zijn wel weer vrij. Jongens, we zijn genomineerd voor de Nobelprijs. Dus verdubbel ik jullie salaris. Nou, dat klinkt niet best. Te veel galm.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 Zes over half zes. Goedemiddag. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. De Duitse bisschop Thebart van Elst is tijdelijk uit zijn functie gezet. De omstreden geestelijke liet zijn ambtswoning voor 31 miljoen euro verbouwen. Afgelopen maandag moest hij op audiëntie komen bij Paus Franciscus... vanwege die extreme uitgaven. Nu neemt iemand anders tijdelijk zijn functie over. Stijn goedemiddag. Goedemiddag. Vanzelfsprekend. Vaticaankenner karo journalist Is dit de aanpak... Uh, die nodig is voor de paus die zelf dat imago heeft van eenvoud en soberheid om juist deze bling-bling-bisschop aan te pakken? Ja, kijk, hey, uh, ik denk dat veel mensen in, dat, uh, in het bisdom van deze uh, pronk-bisschop... of uh, bling-bling-bisschop, wel misschien gedacht hadden dat het de paus hem um, uh, zou ontslaan... Hij heeft hem eerst een week laten wachten tot hij eindelijk op de audiëntie mocht. Maar dat, dat kan de paus eigenlijk niet doen. En waarom kan de paus dat niet doen? Omdat de voorzitter van de Duitse Bisschoppenconferentie... juist een onderzoek is gestart, een officieel onderzoek... naar alles, alle verwikkelingen rond, die, rond dat paleis, rond die ambtswoning van de bisschop. Wat de paus nu eigenlijk heeft gezegd... Uh, ja, jij kan even een tijdje niet meer bisschop zijn, want jij kan niet meer functioneren. Ga je maar naar een klooster toe, ik denk een heel eenvoudig klooster... Ga maar uh, Iemand anders neemt je taken over. Dan kan dat onderzoek gewoon gevoerd worden. En dan, uh, dan zien we, als, dat, als de resultaten van het onderzoek bekend zijn... zien we wel hoe het met jou verder moet. Maar is dat niet een beetje een chique manier van de baas van de katholieke kerk... om te zeggen van de doel op deze manier, maar uh, de uitkomst staat wel vast? Dat weet ik niet. Kijk, het, die man die het nou overneemt... dat is een uh, Wolfgang Rotsch, dat is een vicaris-generaal... een soort plaatsvanger van de bischop. En die is door bischop uh, Tebart zelf uitgezocht. En dat is eigenlijk een teken, omdat ze dat deze man laten doen... dat de paus, althans, deze bischop nog niet helemaal heeft afgeschreven. Het gebeurt natuurlijk in de tijd dat de paus zich manifesteert... een man die zich onderscheidt als de man van e eenvoud, soberheid. Um, is het ook een beetje de uitstraling van het Vaticaan? Ja, kijk, het, het, het Duitse Week, Der De Spiegel had deze week een special over deze pronkbisschop. Op de ene pagina zag je deze bisschop in een auto stappen. Een fantastische sportwagen. En op de andere pagina zag je het voorbeeld van de Heilige Vader te Rome. Namelijk een Runnel 4 uit 1983. Kijk, laten we niet vergeten dat onder de vorige paus had dit misschien niet tot zoveel ophef geleid. Dit is een paus een die eenvoudig leeft, die het voorbeeld geeft. En eigenlijk stelt hij met zijn levenswijze. Alle bischoppen, niet alleen in Duitsland, maar over de hele wereld... voor de keuze, wil je een pronkbischop zijn of wil je een bisschop van de armen zijn. Maar kan hij vanuit die beleving als Francisca dan ook daar beleid van maken? Nou, hij zal dat moeten. Kijk, um, uh, als hij um, zelf zo'n leven staat voert en tegelijkertijd allerlei excessen uh, uh, ja, laat voortduren... dan wordt hij niet geloofwaardig. Maar wat wel belangrijk is om, uh, om te zeggen, is dat... Uh, hij laat nu het onderzoek het werk doen. Deze paus laat nu ook zien dat deze bischop... die door de media en het grote publiek al veroordeeld is en afgeschreven... dat de pauze daar niet naar luistert. Um, stel dat uit het onderzoek blijkt dat er inderdaad geld verduisterd is... dan kan deze paus, want een paus is al in de katholieke kerk... van vandaag of morgen deze bischop definitief de laan uitsturen. En dat zou het begin van het kunnen zijn van een mooie bezuinigingsoperatie... in de hele katholieke kerk. Ja, maar vergeet niet dat de Duitse, de Duitse kerk heel erg rijk is. Daar hebben we het over tientallen miljarden. Maar wat wel aardig is om te zien, is dat in Duitsland inmiddels al sommige de, de bischoppen nu ijveren om hoe eenvoudig ze zijn. Dus er is zelfs één bischop die heeft op zijn website een foto gezet van, hemzelf, van zichzelf op de fiets. En het aardwis om Keul heeft beloofd geen BMW's meer te komen uit, te kopen uit de premiumklasse. Dus eigenlijk heeft deze affaire in die zin al zijn werk gedaan. Het begin van de bling bling borstschop het eind van de man. De toon is gezet daar in Rome. Stijn Fens, dankjewel. Graag gedaan. Het aantal zelfmoorden neemt al jaren toe in Nederland. Maar nu weten we ook wie vooral zelfmoord plegen. En dat zijn autochtonen en mensen uit de ons omringende landen. Mensen van Turkse en Marokkaanse komaf plegen nauwelijks zelfmoord. Een bijdrage van Mark Robin Visser. Met Ria Fleewel, crisisdienst GGZ. Is die mevrouw bekend bij ons? Weet u dat? Ik ben hier te gast bij de GGZ-crisisdienst in Haarlem... waar... Mensen heen kunnen bellen die in psychische nood zitten. Hebben jullie een uh, drukke dag gehad vandaag? Uh, nou, Ik kom eigenlijk net terug van een uh, mevrouw die uh, pillen had ingenomen. Daar zijn we heen gereden. Er is ambulance gebeld. Die is nu opgenomen in het ziekenhuis. En toen u binnenkwam had ik net contact met een contactpersoon van haar... om te regelen dat die uh, contact met haar zoon van 18... die alleen thuis is achtergebleven, om hem te ondersteunen. Dus daar zijn we nu net mee klaar. Dit is de werkplek van psychiater Jan Mokkerstorm. En hij is ook oprichter en directeur van de website 113 online. Waar mensen terecht kunnen die vragen hebben over zelfmoord. Is dat nou eigenlijk hetzelfde als wat hier bij de crisisdienst gebeurt? Ja, behalve dan dat het bij 113 online helemaal anoniem is. Het CBS heeft eh, de zelfmoordcijfers geanalyseerd in Nederland. En daar is uitgekomen dat de stijging hè, die al jarenlang voortgaat... vooral onder autochtonen en mensen uit onze buurlanden voorkomt. Heeft u daar een verklaring voor? Ja, als ik het een beetje oneerbiedig zeg... zijn het uh, vooral blanke mannen die uh, veel zelfmoord plegen. Uh, dat is al bekend. Het doet uh, wel bevestigen wat je al, al dacht. En dat is dat mensen die kostwinner zijn, dus de, de mannen, dat die op dit moment de klap vangen van de economische crisis. Dat ze de verantwoordelijkheid voor... Uh, nou ja, hun gezin en, hun, en de mensen die van hen afhankelijk zijn... heel zwaar op ze, op ze drukt. Merkt u dat in uw praktijk ook? Ja, je hoort echt verschrikkelijke verhalen... van mensen die een aardige zaak hadden... een familiebedrijf... Uh, en opeens geen, uh, geen financiering meer krijgen van de bank... omdat zij hun reserves aan het spekken zijn. En het, de, de soort gesprekken uh, die, die dan plaatsvinden op de bank... Uh, die zijn soms zo akelig kil, als ik het zo, uh, zo hoor... Uh, dat mensen echt gewoon geslagen uh, thuiskomen en uh, de, ja, de, de wanhoop ze om het hart slaat. Een andere conclusie van het CBS is dat mensen van Turkse of Marokkaanse komaf... nauwelijks zelfmoord plegen. Ja, je vraagt je af waarom. Ik, uh, bij mij komen twee uh, verklaringen op. Aan de ene kant uh, is het cultuur of religie wat hen beschermt... wat hen op een bepaalde manier normen en waarden meegeeft... waarin zelfmoord niet past... En een andere kan zijn is dat het een groep is... bij wie de klap gewoon niet zo hard valt. Uh, bijvoorbeeld omdat ze het daarvoor ook al niet zo breed hadden... of niet de wind de hele tijd mee hadden... zodat ze nu niet opeens schrikken van de tegenwind in het leven. En uh, ja, dus met andere woorden, wie weet... weten zij zich al wat langer uh, te redden onder moeilijke omstandigheden. Ik, uh, het, het blijft gissen, we moeten dit gewoon onderzoeken. Maar dit zijn de eerste twee gedachten die bij mij opkomen... Vindt u het nuttig dat deze opsplitsing in die zelfmoordcijfers wordt gemaakt? Nou, ik vind het vooral belangrijk dat nog een keer naar voren komt hoe erg die stijging is. Van 30% moet je rekenen in vijf jaar tijd. Dat is echt, uh, terwijl we zo hard werken en ook succesvol zijn... bij het uh, uh, helpen van mensen die aan zelfmoord denken. Vorig jaar uh, pleegden 1753 mensen in ons land uh, zelfmoord. Hoe gaat dat cijfer van dit jaar eruit zien? Ik vrees dat het hoger zal zijn. Ik vrees dat echt. Aldus psychiater Jan Mokkenstorm, oprichter van de website 113 Online. Waar mensen terecht kunnen met vragen over zelfmoord. www.113online.nl Dit is het NOS Radio 1 Journal. Voor Zwarte Piet, tegen Zwarte Piet. De meningen buiten, buitelen over elkaar heen, ook op de sociale media. De actiepagina Petitie op Facebook van Kevin en Bas... tegen de afschaffing van het Sinterklaasfeest wordt, zoals het heet, flink geliked. Op dit moment staat de teller op meer dan 1 miljoen likes. Even verversen, hij staat nu op 1.099.457 en het gaat hard. Verslaggever Martijn van der Zanden ging kijken of de bedenkers nog aan werken toekomen. Paul Wittemann net aan de lijn gehad. En uh, die vroeg of wij uh, mogelijk interesse zouden hebben om daar uh, vanavond uh, langs te, uh, te kunnen komen. Het is een beetje een gekkenhuis hier op het kantoor van Bas en Kevin. Er zitten hier uh, al continu journalisten te staan. TV-ploegen uh, komen hier binnen. Ja, zeker. Ik praat niet met een man van de NOS. Hè? En die man, dat ben ik. Het idee voor de petitie ontstond gistermiddag toen ze hoorden over het VN-onderzoek. Kevin vindt dat namelijk... Onzin. Dat, uh, daar gaan we iets aan doen. En we kijken wie ons... Uh... Ja, wie onze meningen delen. Had je verwacht dat het zo'n gekke huis zou worden? Nee, nee, nee. Dat hadden we sowieso niet verwacht. Het, uh, het was voor ons gewoon uh, om even voor onszelf aan te tonen van ja, wij zijn er ook tegen. Toen hebben we een paar vrienden uitgenodigd en uh, toen dachten we van ja, misschien blijft het bij uh, duizend of uh, misschien wel tweeduizend likes. Maar uh, ja, echt binnen een uur zaten we al op tienduizend uh, en uh, ja, binnen vier uur uh, al op uh, bijna honderdduizend sta even de mensen te woord die we nu op kantoor hebben. En dan als je hem over een half uur terug kan bellen, dan kan ik je te woord staan. Oh, enig idee wat je straks hiermee uh, wil gaan doen? Het is nog even heel goed nadenken volgens hoe dat we dit gaan aanbieden. Uh, we willen hier natuurlijk iets mee doen. Want het is zo massaal. Uh, iedereen leeft zo mee. En, uh, nou, hoe dat het precies inricht, uh, dat maken we nader bekend via onze Facebookpagina. Nou, we zijn nu echt, uh, ja, we werken samen voor een reclamebureau. We zijn goed aan het nadenken hoe dat we dit het beste uh, kunnen gaan overbrengen op, uh, yeah, op de juiste mensen. Jullie hebben allebei gewoon een baan. Kom je vandaag nog een beetje aan werken toe? Nee, niet echt. Uh, onze baas heeft uh, gezegd van uh, nou focus je daarop, zorg dat het uh, goed uh, terecht komt en bij de juiste mensen en die helpt er ons ook bij. Je hebt je goede baas, hè? We hebben een hele goede baas, ja. ja, ja, ja. Heerlijk moet dat zijn. Mogen Facebook, mogen twitteren, dat gaan we straks ook doen tijdens de tijd van de baas. Het was druk geworden, zei je, Wijnand Zwaan op de wegen. Inderdaad, toch een drukke avondspits, Ondanks dat het met het weer slechte weer wel meevalt. Op de A1 is nu een ongeluk gebeurd van Apeldoorn naar Hengelo. Er staat voorknopend Beekbergen 4 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. En de A16 valt op van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda Noord en knopend Klaverpolder 8 kilometer. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is daar weer vrij. My religion, R.E.M. En dan even die laatste noten. Die hoort er ook bij. Het overduik op Twitter. De koningin is dood, levert de koningin. Zo zou je de tweet van Apenstaat Jaap Jansen... politieke redacteur van Paul en Witteman kunnen interpreteren. Hij liet zijn volgers weten. Twitter-koningin onder de Kamerleden is Apenstaat Groen Liesbeth. En hier hebben we een telefoon. Liesbeth van Tongeren, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Want u retweette vanmiddag de tweet waarin u tot Twitter koningin werd uitgeroepen. Hoe bevalt dat als majesteit van het virtuele koninkrijk Twitter? <tie> Nou, het is natuurlijk altijd leuk als je weer eens een lijstje haalt. Maar wat ik vooral leuk aan Twitter vind... is gewoon uh, ja, de informatie die ik eruit haal en de contacten. Ja, want u bent de koningin uitgeroepen... als gevolg van het aantal tweets wat u verstuurt, hè? Um, 34.031. Ik heb net nog even gekeken. Um, dat is nogal veel, hè, voor, Haag, voor Haagse politici. Uh, moeten we ons zorgen maken over u? Nou, ik denk dat het eraan ligt wanneer je begint. Want dit is het totaal wat ik ooit verstuurd heb sinds ik op Twitter zit. Dus als je het al langer doet, haal je makkelijker een hoger aantal. Ja, maar hoe lang doet u het al? Um, ja, ik was al bang dat u dat zou vragen. Ik denk een, een jaar of vijf. Ik ben daarbij, toen ik directeur was van Greenpeace, bij begonnen... En uh, toen heette ik nog uh, iets met Greenpeace erin, Green Lisbeth of zo. En uh, toen ik naar GroenLinks ging, heb ik een klein prijsvraagje uitgeschreven onder mijn volgers. Van wat zou nou een goede Twitternaam zijn nu ik bij GroenLinks zit? En dat werd GroenLisbeth. Maar het zijn er wel veel, hè? 34.000? Um, ja, het is een, uh, ik denk, een eigen tweet of vijf per dag gemiddeld. En ik beantwoord tweets. Ik vind dat je als uh, politicus uh, contact moet hebben. Dat probeer ik via de mail. Dat probeer ik live. En dat uh, probeer ik ook via Twitter. Ja, dat... dat je mensen ook een antwoord geeft. Dat, dat viel me op toen ik een beetje door de tijdlijn bladerde. Dat u heel kort met mensen in gesprek gaat. Want wat is actief? Is dat dan ook meteen effectief? In hoeverre kunt u zeggen dat Twitteren als politica... inderdaad iets oplevert? Nou, als ik nu een vraag uit zou zetten... van hoe werkt het met uh, schaliegas in Canada bijvoorbeeld, dan heb ik binnen vijf minuten tien antwoorden met links, met informatie... en als ik wil ook met een aanbod om met iemand te spreken... die misschien in Canada geweest is op een uh, schaligasproject. Goed, dat is, dus kennis, waar... dat is kennis uitwisselen, kennis vergaren. Maar ja. bent u ook een betere volksvertegenwoordiger? Ja, dat vind ik heel lastig, want ik ben nooit volksvertegenwoordiger geweest zonder Twitter... Dus ik weet niet of het minder of beter is. Ik vind dat je moderne media moet gebruiken om in contact te zijn met je achterban. Dus ik krijg er ook veel berichten over van kijk hier eens na, ken je dat wel? En als het iets is wat heel nieuw is, dan ja, soms spreek ik echt met mensen af. Ja. Soms uh, geef ik een e-mailadres door van ja, stuur eens wat, wat attachments, vertel eens waar dit over gaat. Ja, en je krijgt natuurlijk ook een, een hoop bagger over je heen op Twitter. Gelukkig maar, hoort er ook bij. De oude koningin van Twitter was vorig jaar Janine Hennis, minister van Defensie. 26.000 tweets. Daarvoor was de onbetwiste keizerin Femke Halsema van GroenLinks. Op nummer twee zien we nu uw partijgenoten, Linda Voortman. Uh, grote afstand, 23.000 tweets. Is dat nou een GroenLinks dingetje, dat Twitter? Ik denk dat uh, GroenLinks inderdaad heel geïnteresseerd is in een nieuwe media... en wat je daarmee kan... En uh, ja, wij zijn ook uh, heel erg voor het uh, virtueel werken, teleconferenties, allerlei methoden om moderne technologie ook in te zetten... voor een uh, groene, uh, wat spannende samenleving. Oké. Okay. Zegt dat slot trending topic op Twitter al dagenlang Zwarte Piet. Dus een de vraag in 140 tekens. Zwarte Piet. En wat twittert u dan? Um, ja, dan, ik moet dat altijd in een tekstje uitproberen. Dat zal ik er wel bij zeggen. Ik heb wel geleerd daar wat bondiger van te formuleren... Maar uh, ik zou zeggen: geef mij maar een witte kerst. Koningin van Koenderen, van GroenLinks op Twitter. Hartelijk dank. Geen dank. NOS Radio en Journal, Media Overzicht. Met Freddy van Tuin. De bosbranden in de buurt van Sydney hebben zich vandaag niet rampzalig uitgebreid. De geëvacueerde ge ge inwoners konden in de avond naar huis terug. De brandweer waarschuwt wel dat het de komende dagen weer gevaarlijk kan worden. Het Australische televisiestation ABC sprak met klimaatgoeroe Al Gore over de branden. De Australische premier heeft gezegd dat de branden bij Sydney... niets te maken hebben met de klimaatverandering. Gore reageert daarop. Het is niet mijn to om involved in in politics, politiek... But... Ah uh, it reminds me of politicians here in the United States who got a lot of support from the tobacco companies and who argued to the public that there was absolutely no connection between smoking cigarettes and, and lung cancer. Ja, dat doet me denken, zegt hij dus, aan de tabaksindustrie die erin slaagde de regering hier in Amerika jaren en jaren te laten volhouden dat er geen verband is tussen roken en longkanker. En hij zegt: I think it's a political fact of life. Uh it, it certainly is in my country in the United States, our democracy has been hacked. Special interests uh control decisions too frequently. The energy companies, uh, coal companies uh, and oil companies particularly have uh prevented uh, the Congress of the United States from doing anything meaningful so far to stop the climate crisis in ieder geval hier in Amerika, zegt hij, is de feit dat de belangen van bepaalde groepen veel te vaak invloed hebben op beslissingen. De energiebedrijven houden beslissingen tegen die zouden helpen om de klimaatcrisis te stoppen. In NSI Handelsblad een interview met Louis Bontes van de PVV. Hij zegt dat er binnen de partij geen discussie mogelijk is over de koers. Kamerleden durven niet te zeggen wat ze denken... omdat ze afhankelijk zijn van partijleider Wilders. Bontes stond vijfde op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer... en was tot vorige week penningmeester van de fractie. Hij zegt ook dat Wilders over alles beslist. Echt alles. Vrachtwagenchauffeurs moeten er rekening mee houden dat ze hun baan kunnen kwijtraken als ze met te veel drank oprijden. Ook als dat privé is. Omroep L1 bericht dat dat blijkt uit de uitspraak van de Raad van State vandaag in de zaak van een vrachtwagenchauffeur. De man reed met zijn privéauto tegen een paaltje na een carnavalsreceptie. Hij mag nu alleen nog auto rijden met een alcoholslot. Zo'n slot is in Nederland echter alleen toegestaan in personenauto's. Daarom is de vrachtwagenchauffeur zijn baan kwijtgeraakt. Zijn advocaat vond dat niet eerlijk. Alcohol en verkeer kan niet samen, dat is duidelijk en dat, dat is absoluut terecht. Uh, maar wat niet terecht is, is dat de gevolgen voor uh, een vrachtwagenchauffeur... veel ernstiger zijn dan voor uh, iemand die zijn rijbewijs niet nodig heeft voor zijn werk. Daar komt dat meer. Maar de Raad van State gaf hem geen gelijk, hij mag ontslagen worden. En nog meer auto, het CBR, waar het redbewijs moet worden behaald... schrijft op de site dat de klassikale theorie-examens... met grote beeldschermen en de schriftelijke examens... voor het beroepsvervoer gaan verdwijnen. Vanaf ergens halverwege volgend jaar komen er individuele theorie-examens... die achter de pc worden gemaakt. Frederik van dank Na zes uur gaan we naar Londen, want Prins George is gedoopt. Bij James Palace stond Arjen van der Horst bij het hek om te horen hoe dat werd ontvangen. Want er was natuurlijk veel belangstelling.